Hey, hallo, goeiemorgen. Wat moet ik eigenlijk zeggen, uh, goedenavond bij jullie, denk ik inmiddels. <laughs> het is bij jullie 9 uur later. Dus, uh, ja, voor jullie, goedenavond. Voor mij, goeiemorgen. Uh, ja, weer even lekker, uh, lekker op mijn balkon hier. Even de drukte bekijken. En, uh, jullie hebben een dag niks van gehoord. maar ik heb het echt ontzettend druk gehad. Want ik uh, ben gewoon lekker hier in de stad in geweest. En het is hier zo alle fucking Jezus groot dat je echt, nou. Ik zou bijna zeggen, ik ben een soort van verdwaald en dat was ik bijna ook. Maar uh, gelukkig heb ik een mond gekregen, maar uh, om de weg terug te vragen. Want het is. Uh, ja, weet je, alles lijkt op elkaar. het is hier ontzettend groot. En de winkels die gaan hier maar door en door en door en door. En er komt geen einde aan. Nagezien ik toch iets van een halve vrouw ben, ik vind winkelen vind ik altijd uh, ja, leuk om te doen. En ik heb genoeg gekocht inmiddels. Dus uh, ja weet je, dat heb ik een hele dag volhouden. En. Uh, ja, voor de rest heb ik nog dingen bekeken. Ja, goed, jullie hebben alles wel gezien op mijn, op mijn YouTube kanaal, neem ik aan, of op mijn Facebook. Waar de filmpjes staan, dus jullie weten wat ik allemaal gedaan heb in de tussentijd. Ja, het is gewoon even, even druk, maar ontzettend gezellig. En Gisteren lekker hier aan het eten geweest. In een echt nou, typisch restaurant hier, een diner. Ja, dat is wel leuk hoor. Gewoon uh, lekker gebakken aardappels en uh, god een grote, groot stuk vlees. Lekker. En natuurlijk niet te vergeten hier gewoon de Amerikaanse hamburgers. Want die zijn natuurlijk ook uh, ontzettend lekker. Dat is toch iets... Uh, ja, weet je, alles is hier groot. Of je nou een cola koopt of, of, of maakt niet uit wat je koopt. Het is hier gewoon allemaal groot. Want het is Amerikaans, denk ik. Maar uh, ja, nou, ik zou zeggen, ik heb nog een week te gaan. Dus uh, <laughs> dat komt wel goed. Dan dacht ik zo. Uh, ja, het is hier ontzettend lekker weer. Het is... Het is uh, Tenminste, het was, gisteren was het 19 graden hier. dat dus was op zich uh, lekker. Lekkerder dan uh, bij jullie heb ik gehoord. Bij jullie is het schijnbaar heel erg koud, hoorde ik gisteravond. Uh, ja, Mijn vriendin die belde, ze zegt uh, ja Dennis, je bent denk ik beter dan hier, want het wordt hier tussen de min 8 en de min 10, zei ze. Ik zei, nou dan ben ik toch blij dat ik weg ben, want die kou dat hoeft voor mij allemaal niet. Daar ben ik niet opgemaakt hoor. Dat, uh, nee, nee, nee, nee, Dus wat dat betreft, ik hoop dat de hele tijd dat ik terugkom, dat die kou ook verdwenen is. Want uh, nee, ik bedoel, in je t-shirt buiten lopen, dat is toch wel, uh, wel heel erg lekker. Ehm, um, ja, nou ja, gewoon even druk, dus daarmee hebben jullie niks van me gehoord. Uh, de komende dagen zal het uh, iets, uh, iets anders gaan, denk ik. Ik ga uh, ah, natuurlijk nog wat dingen bezichten. Ik heb een heel lijstje, een lijstje liggen, hè, dat uh, zal ik jullie allemaal nog wel, uh, nog wel laten zien en, uh, en vertellen. Um, ja, ik moet straks ook weer weg, want ik heb straks nog een, uh, een tour die ik hier ga doen. Dus ik heb uh, eventjes een half uurtje. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik had jullie gevraagd om vragen op te sturen via de mail. En uh, ja, ik krijg ook heel veel vragen via YouTube inmiddels. En uh, ja, leuk. Ik zou zeggen, ga er vooral mee door. Ik, uh, ik ga ze echt van de week ga ik ze allemaal even onder elkaar zetten en dan ga ik ze allemaal... Uh, ja, allemaal proberen te beantwoorden. De meeste die, uh, ja, die kan ik wel beantwoorden. Weet je, dingen waar ik geen commentaar wil geven, dat doe ik gewoon niet. Maar ik, ik pik gewoon uh, de, beste, de beste vragen of opmerkingen er tussenuit. En ik krijg er heel wat. Uh, even kijken hoor, dan heb ik hier eentje van, uh, hoor. Edward Munsk. Edward Munsk, ik weet niet waar die vandaan komt, maar die stuurt uh, mij een berichtje van Hallo Dennis, in het filmpje van gisteren loop je om een soort van Romeins gebouw heen. Is dat ook in San Francisco en wat is het precies? Want wij gaan er eind van het jaar zelf heen en zouden we daar graag zelf een kijkje willen nemen. Nou, ik denk dat jij dat filmpje bedoelt waarin ik uh, rond de Palace of Fine Arts loop. Het is een... Um, ja, dat is een, een, een, een, ja, een museum, is dat. En dat is eigenlijk uh, gebouwd in de romeins griekse stijl. En dat is echt een heel bouwwerk wat staat. Met uh, ja, allemaal uh, gebouwen eromheen en hekken eromheen. Uit, uh, ja, gewoon echt uit de, de Romeinse tijd. En dat is een museum. En uh, als je daar naartoe gaat, dat is ook vlakbij de Golden Gate Bridge. Dus dat kan je allemaal mooi tegelijk pakken. En dat heb ik ook gedaan. Toen ik naar de Golden Gate Bridge ging, heb ik gelijk uh, nou ja, de Palace of Fine Arts gepakt. En dat is echt wel een... Uh, ja, en iets dat moet je gewoon zien. Dan kun je ook hele mooie foto's maken. Nou ja, dat weten jullie inmiddels. en uh, Zeker als je naar nou s'avonds bent, dan... Uh, nou, s'avonds is het gewoon echt heel mooi verlicht. Dus inderdaad, Edward, als je daar naartoe gaat, dan zou ik je aanraden om uh, ja, s'avonds te gaan. Ze zijn s'avonds ook open. En um, ja, dat, dat is echt adembenemend om dan die verlichting daar, uh, die verlichting daar te bekijken. Echt super, super mooi. En ja, het is gewoon heel raar om zo'n gebouw hier gewoon in zo'n stad als San Francisco te zien. Want het is totaal een hele andere stijl. Dus dat, dat, dat springt er ook gewoon uit. En uh, ja, nou, in ieder geval, het is dus de Palace of Fine Arts. En uh, ja, dat moet je echt gaan bekijken. Even kijken, wat heb ik dan nog meer? Um, even kijken, oh ja. Ik heb hier dan een berichtje van Amber Crystal. Crystal, Amber Crystal, en die stuurt, hoi Dennis, ik vind jouw gitaarfilmpjes heel erg goed en heb die toolcovers al vaak bekeken. Ik wil graag weten wat voor merk die nieuwe witte gitaar is die je gebruikt in het filmpje waar je het nummer 46 2 covert. Uh, oh ja, ik speel ook gitaar en zou je een keer samen met mij een nummer willen coveren. Groetjes Amber. <laughs> nou, oké. Okay. Um, eerste gitaar. Die gitaar die ik gebruik, die heb ik eigenlijk net uh, een week of drie. Dat is een nieuwe gitaar die ik gebruik. Dat is een, uh, een Epiphone. Een Epiphone Bohemia Les Paul is dat. Die kwam ik toevallig tegen op Marktplaats, iemand die verkocht die. En uh, ja, het is gewoon echt een hele goede gitaar. Er zit gewoon een waanzinnig geluid in. En uh, ja, daar speel ik ook best vaak op de laatste tijd. Dus het is een, uh, een Epiphone Bohemia Les Paul. En euh, nou, weet je, als je, er wil, als je er een wil kopen, ze zijn op zich niet zo heel erg duur, want het zijn niet een echte Les Paul-gitaren natuurlijk, want die zijn gewoon niet te betalen. En dit is zeg maar een soort van replica daarvan, maar zeker niet minder om, euh, ja hij ligt ook lekker in de hand, hij, het, is, het is ook een, een, een, een, ja, een goed formaat, de body is een goed formaat, het is een goed materiaal, dus euh, ja, als je er een wil hebben, check gewoon Marktplaats en euh, nou, er staan er vast nog wel meer op. Dus euh, moet je daar maar even kijken. En op de vraag, uh, zou je een keer bij mij een nummer willen cover? Nou, lijkt me hartstikke leuk. Um, ik weet niet waar je vandaan komt, maar um, ja, weet je, stuur me anders een berichtje en um, weet je, zet je gegevens er verder even bij en dan, um, zodra ik terug ben, dan uh, ja, neem ik al een keer contact met je op. Het lijkt me hartstikke leuk om samen een keer een filmpje te maken en een nummer te spelen. Dus, uh, ja, leuk. Lijkt me leuk. Geen probleem. Dat gaan we doen dan. Met zijn tijd toelaat natuurlijk. Even kijken, nou dan kan ik er nog wel eentje doen. Even kijken hoor, dat het is van um, Attila1401. Goedemorgen Dennis, ik ben al ruim 18 jaar bezig met het paranormale. En nu hoor ik regelmatig in jouw uploads dat je het hebt over iets dat je meegemaakt hebt. Waardoor je veranderd bent. Nu heb ik zelf ook dingen ervaren en gezien. Waardoor ik mij afvraag. Wat jouw ervaring is op dit gebied? Met vriendelijke groet, de heer Dolman. Nou, oké. Okay. Uh, ja, wat heb ik meegemaakt? Ja, ik heb gewoon iets meegemaakt. En dat vind ik op zich vind ik heel moeilijk te vertellen. Want ik heb dat een paar mensen verteld hier. en uh, Weet je? Ik heb dat gewoon een keer mijn ex-vriendin verteld. En wat ik heb meegemaakt. En dat, dat was voor mij vrij heftig. En uh, ja, in principe werd er gewoon heel erg lacherig over gedaan. En, en dat heeft mij gewoon wel... Uh, Weet je, dan ga je er gewoon niet mee te koop lopen. Ik uh, houd het in principe een beetje, een beetje voor me wat ik heb meegemaakt. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd heel nuchter geweest. Vroeger heb ik wel dingen meegemaakt met mijn moeder en uh, ook met mijn oudste dochter. Waardoor ik uh, wel geloof dat er meer is in het leven dan uh, ja, waar je eigenlijk vanuit gaat. Dus ik sta open voor heel veel dingen omdat ik weet dat er gewoon heel veel meer is. Maar nu ik zelf dingen heb ervaren, ja, weet je, is het gewoon allemaal anders. En het is ook gewoon dat mijn hele leven daardoor veranderd is. En ik vind het wel moeilijk, zeg ik je heel eerlijk, uh, om erover te praten. En uh, ja, is het een beetje schaamd? Het is meer omdat uh, mensen je staan aan te kijken alsof je getikt bent of zo. En dat vind ik gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon niet fijn. Dus het, uh, om, om nou op jouw vraag door te gaan van, uh, goh, wat heb je meegemaakt, dan vraag ik mij af. Ik wil daar best een keer met jou in, uh, over in discussie. En een gesprek met jou aangaan. Dus uh, weet je, stuur me anders uh, verder je gegevens even. En dan uh, is het misschien een goed idee om daar samen een keer over te praten. Want ik sta ook over, uh, open voor andere verhalen en andere dingen. En ik... Uh, ja, ik... Uh, ja, nogmaals, ik, ik weet 100% zeker nu dat er iets is en dat er gewoon meer is dan het leven hier zoals wij dat nu leiden. En ik, ja, ik praat er graag over met andere mensen en ervaringen delen, dat kan nooit kwaad. Dus ja, lijkt me wel. Dus als u, als u de gegevens achterlaat, dan is het misschien makkelijk om daar een keer over, over te praten samen. Of misschien telefonisch of wat dan ook, dat maakt niet uit. Of via de mail of dat kan ook. Um, op dit moment ga ik dat hier gewoon niet zo open doen. Omdat ik gewoon uh, nogmaals uh, de hele nare ervaring heb met reacties die ik krijg. Dus uh, ja, dat hou ik allemaal even voor mezelf verder. En uh, daar wil ik best over praten, maar dan liever privé dan, uh, dan gewoon openbaar. Dus uh, bij deze, dus als u gegevens achterlaat, dan uh, gaat het vast goed komen. Um, ja, nou ja goed, de rest dat doe ik dan van de week wel eventjes. Ehm... Um, in ieder geval, ja, ik zou zeggen. stuur nog steeds de vragen en de opmerkingen door. Want het zijn er inmiddels heel veel en ik ga echt selecteren. En eh, daar kom ik van de week sowieso nog op terug. Ik heb van de week iets meer tijd. Er staan nog hier wat dingen gepland die ik ga doen. en die jullie dus kunnen zien op mijn YouTube-kanaal, op mijn Facebook. En waardoor ik hier ook nog een, een uitzending zal gaan maken met, met de onderwerpen. En. Eh, ja, verder zou ik zeggen heb even geduld, want uh, het komt echt allemaal aan. Ik zou nog een weekverslag maken, dat komt er ook aan. Daar ben ik inmiddels mee begonnen, die is nog niet af. Maar uh, er wordt aan gewerkt. En uh, ja, dan zou ik zeggen, uh, nou hou het gewoon in de gaten en bestook me gewoon met de mailtjes en de opmerkingen en alles uh, daaromheen. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. En uh, dan zou ik zeggen, dan spreek ik jullie later. Dus uh, nou, vanuit uh, een... Uh, Licht bevolkt San Francisco. Toch een hele fijne dag vandaag. En ik spreek jullie later. Dus bij deze zou ik zeggen: Later, Rios! Hoi!